Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM heeft meer tijd nodig in de voorbereiding van het proces tegen Willem Holleder. Tijdens een proforma-zitting vroeg het OM om verlenging van de voorlopige hechtenis. Het OM heeft meer tijd nodig om de gesprekken uit te werken die Holleder's zus Astrid stiekem met hem opnam. Uit die gesprekken zou blijken dat hij bij meer moorden is betrokken dan die op Kees Houtman en Thomas van der Bel. Het OM heeft ook meer tijd nodig om getuigen te horen. Het treinverkeer van en naar station Utrecht centraal ligt stil. Er staat een kapotte goederentrein op het spoor... en er zijn problemen met een bovenleiding. Er rijden geen treinen van en naar het station Utrecht. De NS verwacht dat die problemen rond twee uur vanmiddag zijn opgelost. Minister Koenders maakt zich zorgen over berichten... dat Rusland militairen en materieel naar Syrië heeft gestuurd. Die zouden het regime van president Assad willen helpen. Eerder spraken de NAVO en het Witte Huis hun verontrusting al uit. Koenders zei dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat Rusland bij Syrië militair betrokken is. Hij hoopt dat in de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze maand een nieuwe poging wordt gedaan om alle partijen op één lijn te krijgen. Volgens hem heeft niemand belang bij de totale ineenstorting van Syrië. Een kleine 8.000 migranten zijn vannacht vanuit Griekenland... de grens met Macedonië overgestoken, meldt de vluchtelingenorganisatie van de VN. Voor een deel gaat het om oorlogsvluchtelingen uit Syrië. Vanuit Macedonië willen ze verder reizen naar Servië en Hongarije. Ook het Griekse eiland Lesbos kamp met een grote stroom migranten. Deze week zijn daar ruim 22.000 mensen opgevangen en geregistreerd. Het weer zonnig, hier en daar Stapelwolken en in het noorden kans op een enkele bui. Het de graad of 19. Morgen toenemende bewolking en regen. In het zuidoosten is er in de middag kans op onweer. Het is wel zacht met 20 tot 23 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 is de zomer van ZFM met nu ZFM luncht. Wilfried. Wilfried, ik heb mijn keukentrapje nog in de auto laten liggen. Ja, stom, hè? Zo'n heel klein trapje heb ik vanmiddag hier in de stad gehaald... bij zo'n winkel op de middenweg. Zo'n heel klein trapje. Mijn auto staat hier achter en mijn sleutels liggen bij jou op tafel. Haal even op als je wilt. Sorry, hoor. Dames en heren hier in Amsterdam. De eerste helft van deze avond eindigde met de schijnwerkelijkheid voor het definitieve einde van deze voorstelling... neemt mijn andere ik u thans mee... naar de werkelijkheid... achter deze schijnwerkelijkheid. Dames en heren... haalt u rustig adem... en concentreert u zich... op het niets. Er was eens... een klein jongetje... dat... Als men hem vroeg wat hij later wilde worden, steegvast antwoordde, ik wil waarzegger worden, maar ik word fietsenmaker. En, dames en heren, hij werd fietsenmaker. In zijn vrije tijd echter zwerft hij stad en land af om het onkenbare tastbaar en het ontastbare kenbaar te maken. Uri Geller kon een lepeltje krombuigen door en naar te kijken. Hij kan een lepeltje krombuigen met een blinddoek voor. <lacht> een man met een bijzondere gevoeligheid, dames en heren. Het messenwerpen op levende voorwerpen doet hij geblinddoekt, want hij kan geen bloed zien. <lacht> Zelfs de eerstels die hij bij zijn nummers gebruikt zijn geblinddoekt, dames en heren. Ik vraag uw diepste stilte en concentratie voor. Tosti Tortellini. En ontspant u zich maar, dames en heren, ontspan u zich maar. Haalt u heel rustig adem. En kijkt u eens naar deze hark op het toneel. Wij zijn veel te veel als deze hark Wij zijn stug Wij zijn onbuigzaam Wij zijn star En dat is jammer Dat is vreselijk jammer Haalt u daarom heel rustig adem En concentreert u zich op het niets Hoe doen wij dat? Ons concentreren op het niets Begint u maar met zich te concentreren op deze boomstronk. Technicus, mag ik hier een rood lampje op? Dank u. <lacht> ja, um, Mag ik wel even volledige stilte, alstublieft? Even volledige stilte graag. Ik weet wel, in deze jachtige tijd kunnen we. In deze jachtige tijd. <lacht> kunnen we al gouden krachten die diep in de stilte van onze geest verborgen ligt, uit het oog verliezen. Maar dat is jammer. Want er is de geest die bepaalt hoe het lichaam zich voelt. Dat zijn allemaal eeuwenoude technieken en eeuwenoude principes. Voorbeeld. 4000 jaar geleden was het de tijd van de Egyptenaren. In die tijd bouwden de Egyptenaren... piramides. En zo hoort het ook. Als je piramides bouwt, dan moet je dat in je eigen tijd doen. Ja, dat is zo een van die eeuwenoude principes, hè? Ja, even als helderziende. Men vraagt me, dikwijls, hè. Maakt u als helder? Men vraagt mij me dikwijls. Maakt u als helderziende eigenlijk nog wel eens iets onverwachts mee? Jawel. Morgenavond nog. <lacht> Morgenavond komt er een man naar me toe met een bedrukt gezicht. Als helderziende zie ik onmiddellijk wat de man te wachten staat. En ik zie dat de man niet lang meer te leven heeft. Ik heb een midlife crisis, zegt de man. Ik zeg, dat mocht u willen. <lacht> ja, nee, helderziende is niet altijd leuk, dames en heren. Haalt u heel rustig adem, kijkt u in de rode lamp. En concentreer u zich op de spiritistische krachten hier in deze zaal. Doet u dat maar? Doet u dat maar? Als we ons heel goed concentreren, kunnen wij die krachten voelen. Ondertussen probeer ik hypnotisch contact te krijgen met een van u hier aanwezig. Dus concentreer u zich maar. concentreer u zich maar. Als we heel goed luisteren, kunnen we op dit moment zelfs klapgeesten horen. Nou, mag ik even volledige stilte zeggen, alsjeblieft, zeg... Kunnen wij dus, klopgeest? Nou, nou, doe even die bel af, ja? Hé, hey, doe even die bel af. Ik kan dat zo niet werken. Doe die bel even af. Concentreer zich op de energie hier in deze zaal. Doe dit dan, doe dit Ja, ik hoor nu heel duidelijk dat het klopgeest... Ja, ik voelde dat ik langzamerhand ja. hymnosekontakt krijg met een van ons hier in deze zaal. En wees, mijn broer is geheel onder hymnose, dames en heren. September hè? En dat betekent dat er uh, heel veel goede nieuwe platen uit gaan komen. Waaronder deze. 25 september is het zover. Dan komt het nieuwe album uit van The Common Limits. En dit is een voorproefje van de nieuwe single Hearts on Fire. Waar we nog live kunnen zien bij uh, De Wereld Draait Door. Geweldig om dat akoestisch ook te zien. Er is ook zo wel bij toch? ja Hij uh, wil graag met zijn kop op televisie Hij ja. blijft mijn uitnodigingen krijgen van die ja Maar goed, uh, Ilse het Lange dus samen met J.B. Myers En dat, de Common Limits Common Limits, moet ik zeggen Laat ik zeg het zeggen, dat eens een keer goed Ja Albert-Jan Vos, de golfexpert met een handicap van 16,1. Goed Ruud. Hey, ik, ik heb een handicap van plus 14, maar dan heb ik het over mijn brillenglas. Oké. Okay. Maar goed, we hebben Albert-Jan aan de telefoon, dames en Want Joop zit op de golfbaan, dus Joop kan, Joop kan geen evenementagenda doen. En die heeft alleen maar één evenement, hè? Golf. Ja. Golf. Punt. Ja, en ja. dus hebben we Albert Jan even gevraagd: van, uh, is er nog wat te doen? Is antwoord het weekend, Albert Jan. Er, er is leven na het golf hoor. Ja, ja. Ach, geweldig. naast uh, het golf zelfs. Ja, ook dat zeker weten. <laughs> nou ja, natuurlijk beginnen we uit, u, vanmorgen al uitvoerig uh, aan de orde geweest. En ook dit komend weekend natuurlijk uitvoerig te volgen via CFM het KLM open. Afgelopen donderdag is de wedstrijd begonnen. En Zoals gezegd, het KLM open wordt gespeeld op de Kennerman Golf Country Club. De oudste linksbaan van Nederland en is zo prachtig gelegen in onze Zandvoortse duinen. En zoals je sidekick al zei, Ruud, met die prachtige beelden op tv. Dus ik, ik schakel me een ongeluk tussen CFM en tv, dus wat dat betreft. Maar goed, tot en met zondag dus het KLM open op de Kennerman Golf Country Club. Nou, dan gaan we gaan naar wat andere dingen. Zoals er zijn vanavond in Café Koper. Vanaf 9 uur is het weer tijd voor de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 nou, en als u dit weekend uh, Zandvoort kan bereiken, om het zo maar eens te zeggen, u kunt, u kunt natuurlijk ook de Zandsculpturenroute gaan volgen. Want uh, in navolging van het Europees Kampioenschap Zandsculpturen zijn deze sculpturen nog tot uh, eind oktober te bekijken. In en rondom het centrum van Zandvoort. Vergeet dan niet even langs het VVV te gaan om zo'n sculpturenroute ter hand te nemen. Want dat loopt wat makkelijker. En mist u ook geen Zandsculptuur. En uh, hadden we hadden vorige week natuurlijk de historische Grand Prix. Uh, u bent ook van harte welkom in het Zandvoorts Museum. Want daar is nog tot 4 oktober de tentoonstelling Historic Grand Prix te bewonderen. En dat gaat allemaal onder het motto van Bira tot Lauda. En het staat, het staat, in, het, het staat in het teken van de 22 winnaars die in de 34 Grand Prix van Zandvoort hebben gewonnen. Dat allemaal in het Zandvoorts Museum aan de Zwaardewijstraat nummertje 1. Dan gaan we naar 13 september Dan is het weer, ja dit is weer zo'n woordenbreker Van het eerste uur Jutters kofferbakmarkt Ik zeg het in één keer goed, Jutters Geweldig. kofferbakmarkt Dat begint zondag uh, om 10 uur Op deze 13 september Aanstaande en het duurt tot uh, 4 uur En u bent van harte welkom op het Gasthuisplein, want al drie jaar Blijkt dat de kofferbakmarkten in Zandvoort Een groot succes zijn, een gezellig evenement Met veel terugkerende standhouders En gasten Je hebt Ook, erop geoefend de... hè? Ja, nou en of. Elk <laughs> <Ook> weekend. <laughs> ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden naar deze kofferbakmarkt in de Zandvoort. En uh, u bent dus van harte welkom. Vanaf 13 september, vanaf 10 uur tot 4 uur in de middag. Deze Jutters kofferbakmarkt. Wa waar ging het nou ook weer over? Over een ko Jutters kofferbakmarkt. hoe ging je er Hoeveel woordwaard is dat met Scrabble? Met scrabble, nou, met, met woordshout kan je het niet eens maken, want zo dat heb je niet. Dat is te veel, hè? <laughs> Ik kom niet verder dan Jutters. Ja. Jutters kofferbarkmarkt. Nou ja. Wilt u ook 13 september iets geheel anders? Dat kan ook. U bent van harte welkom bij Nautiek. En dan hebben we het over de boulevard Bernard, De strandafgang bij Club Nautiek, nummertje 23. Heerlijk op het strand na zomeren. En vanaf twee uur treden daar diverse bands op. En uiteraard ook onze eigen Zandvoortsband van Kessel. Die kent hem niet. Het festival vindt plaats in het lounge terras en het grote zaal. En toegang is... Gratis. En om 5 uur is er zelfs een barbecue, en de kosten hiervan bedragen 15,50 euro. Dat allemaal op 13 september vanaf 2 uur middags tot s'avonds 11 uur. Opgave, ga dan even naar de website van Club Nautiek als u wilt deelnemen wil aan de barbecue. Dus vanaf 2 uur op 13 september de Nautiek Nazomerfestival. En jazzliefhebbers worden ook aangedacht gedacht dit weekend. Want uh, het gaat weer van start, namelijk jazz in Zandvoort. Uh, het heerlijke jazzpodium, jazz gebeuren uh, in de gebouwde Krocht. En het begint op 13 september, de zondag om half 3. In gebouwde Krocht. En de opening is gelijk een binnenkomen van het eerste uur. Want uh, de gast is niemand minder dan. Scott Hamilton. En uh, het gaat alweer het vijftien, vijftiende, je hoort het goed, uh, seizoen in van de concertnaarreeks Jazz in Zandvoort. En uh, ook dit seizoen kunt u weer natuurlijk genieten van heerlijke jazz. Meer informatie over dit aanstaande concert van aanstaande zondag met Scott Hamilton als special guest kunt u nakijken op de website www.jazzinzandvoort.nl. Tot zover dit weekend. Ja, geweldig. Dankjewel Albert-Jan. Ja, Albert-Jan. Dankjewel, jongen. Graag gedaan. Mag ik nou naar het strand? Ga je ze ga je <laughs> ook nog voor het op zaterdag en zondag doen? In zwembroek dan? Ja, ja nee, het weekend uh, hebben we gewoon een uh, uitzending. Ja. Uh, Rob is dan wel eens aan de vakantie, maar ik heb in Willem-Bruist uh, een hele goede vervanger gevonden. Oh. Dus wij gaan dit weekend ook natuurlijk uitvoerig stilstaan bij het KLM open. Okay. En wat nog meer ter tafel komt. Goed zo. Nou, nou het wordt hartstikke een... fijn weekend dan. En, uh, nou, ja, Geniet er zo, lekker uh, van. Je mag, nu, je mag nu wel even naar het strand. Proost je wel, hè. Dankjewel, Ruud. Oké. Hoi, hoi. Doei. Hoi. Was dan uh, het geweldige geluid van de Yardbirds. For your love. Nog een nummer met Keith Reed. En natuurlijk met Eric Clapton. Nog een plaatje. En dan gaan we even proberen contact te zoeken met David Habig. Die zit nog steeds op die golvenbaan. He? Heb nu contact. Good... Dan zet ik het plaatje even uit. Dan zet ik gewoon het plaatje even uit. Dat is een beetje denk ik, helemaal niet mee. Dan gaan we, gaan we David in de uitzending halen. Uh, goedemiddag David. Goedemiddag. Uh, ik... Ik ben momenteel bij Hole uh, 9. We zijn aan het binnenlopen met uh, de nummer 1 momenteel. Ja. Uh, het zit in de flight van uh, Kamer onder andere. De Duitse uh, speler die de US Open ook geloof ik gebond. Uh, mm -hmm. uh, ik, uh, ik zag nu één uh, bal uh, uh, het bos invliegen. Uh, waar uh, Derksen, die had het daar een paar jaar geleden ook al uh, lastig. Dus hij ligt echt tegen een boom aan. Hmm. Uh, ja, het is oké, okay, maar trouwens die hem uh, uh, ja, tegen die boom, uh, in die boom aan de rechterkant van de hol 9 heeft geslagen uh, Even kijken of ik nog wat kan zien Midden in de baan staat, hè? Ja, je hebt een lekker windje daar <lacht> <lacht> Leuk, ja, hè? He, het is, het is, ja, het is Het is uh, Klei Kleitsen. Ja, Kleitsen. Uh, dus okay. Ja, dat is de speler met min 12 momenteel. Oké. Okay. Uh, die staat ook, uh, zover ik weet, het nu goed, bovenaan. Oké, okay. spannend. En, en het is ook zo'n ja. beetje de tijd dat Luiten weer moet gaan lopen. Hè? Kun je daar nog wat nou, van zien? Luiten gaat zo beginnen. Uh, ik denk dat hij misschien al begonnen is. Uh, uh, Maurice die zou met hem uh, mee gaan lopen. Oké. Okay. Ik, uh, ik vang hem zo direct, uh, zo direct op. Oké, okay, nou als, we voor, als er uh, voor tweeën nog belangrijk nieuws is over luid, uh, hoe die loopt en hoe het gaat. Uh, bel ons dan nog even, laat het nog eventjes weten. Ja, is goed. Ja, want we, ja, we zitten tot twee uur in de studio. Dus als mocht uh, jij of Maurice, uh, laat het ons nog even weten als er uh, nog wat belangrijks gebeurt. Is goed. Dankjewel okay. tot zover David. Hey David, bedankt en uh, we spreken je hoop ik nog. Is goed. Oké, okay. doei hoi hoi.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 Get her back Sven van Zweden, she's is zo fijn. Ja, Het nieuws bij ZRM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Toet Spans. Ja! Jee! <laughs> <Yay. Yeah. laughs> ja, ik heb minder jee nieuws. Uh, in Hoofddorp namelijk. De brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand geblust... in een schuur in Hoofddorp. Meerdere mensen hadden eerder 1 in 2 gebeld omdat ze bij de schuur een explosie hadden gehoord. Er bleken twee schuren in brand te staan op de Roosduinen op eiland 10. Rond drie uur vannacht meldde de Beland de explosie op Twitter. Een half uur later was de brand gelukkig geblust en keerden de eerste brandweerwagens terug naar de kazerne. En in, een, uh, in het Haarlems Dagblad had ik gevonden... dat je een, uh, een kamer, als je dat wil boeken, hier nog op Zandvoort... dat het heel erg lastig wordt. Volgens de medewerker van het VVV is er slechts hier en daar... nog een klein gaatje vrij. De drukte komt maar voor een deel door de KLM open... dat gisteren is begonnen. Het golftoernooi is een grote toeleverancier... van overnachtingen in Zandvoort, zegt Floris Faber. Er komen duizenden bezoekers... Maar de meeste wonen in de buurt en die komen vooral op de fiets. Even kijken, dan heb ik nog iets gevonden over vannacht. Want er waren vragen gesteld op Facebook, her en der. Er is niet alleen het vliegtuigje boven het kennen... maar is continu gesignaleerd, zal ik maar netjes zeggen. Er is vannacht ook een helikopter bezig geweest... Um, uh, even kijken. In de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 september... kreeg men aan boord van de garnalenvisser de SCH-159... Cornelis Margaretha pech met de motor. Toen de motor uitviel, bevond de visser zich bij, ten zuiden van het S1-boei... op ongeveer 4 mijl zuidwest van de Scheveningse haven. Om kwart voor 1 werden de KNRM-vrijwilligers gealarmeerd... om assistentie te verlenen. Ze zijn daarop ook uitgevaren. Um, dus um, waarschijnlijk is de, de helikopter die daar uh, uh, ook assistentie verleend heeft... die is dan weer gehoord. Um, dan nog een stukje over um, de Harlemelieden. Uh, opnieuw was het weer raak op maandag. De A200 werd de snelheid voor de zoveelste keer in korte tijd flink overschreden. En dit keer door een motorrijder die net drie dagen zijn rijbewijs gehad heeft... Um, uh, dit jaar alleen al werden er 17 rijbewijzen ingevorderd. De A200 lijkt voor sommigen eerder een racebaan dan de openbare weg. Op verschillende punten op de weg reden de aangehouden snelheidsduivels echt flink te hard en soms wel met ja echt waar 225 km per uur. Het is toch verschrikkelijk. Je is hem tegengekomen. En dan gaan we naar het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Even kijken. Vandaag was het prima na zomerweer weer met flink wat zon. De wind waaide matig en zee vrij krachtig uit het oost tot zuidoosten. En de temperatuur uh, loopt inmiddels op tot een graad of twintig. Vanavond en in de nacht naar zaterdag is het droog zijn met flinke opklaringen. En dan koelt het ook af naar een graad of twaalf. Het weekend begint zaterdagmorgen dus met zonneschijn... maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking wel wat toe... en in de middag gaat het vanuit diezelfde hoek helaas ook regenen. De oostenwind draait gedurende de dag naar zuid en is matig... en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar waarde rond 22 graden. Zondag beginnen we wederom met zonneschijn... maar ook die bewolking neemt in de middag weer toe... en zal het later tot buien komen... De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar zo'n 21 graden. Al met al is het sowieso in de ochtenden prachtig mooi weer om te golven. En we hopen dat de buien mee zullen vallen. En dat was het. Film Saturday Night Fever, if I can't have you. En daarna werd natuurlijk voornamelijk gevestigd door haar rol als Maria Magdalena in zowel de film als de eerste LP van Jesus Christ, Superstar. Ja, zo is het. En dit kwam uit de film Saturday Night Fever. Ja, zo is dat. Nou, we hebben nog een nieuwe. Oh ja, deze is ook leuk. Ja, deze is ook leuk. Ja, ja, ja. SOB.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 of a bitch volgens mij. Right? Ja, precies. Son of a bitch. <laughs> maar hij heeft het keurig afgekort voor alle fatsoenlijke raad. <laughs> <laughs> voor de degelijke mensen die die afkorting uh, niet kennen. Nee, ja, precies. Ja. Ja. Okay. En bedankt. Ja. <laughs> Son of a bitch dus, van uh, Nathaniel, Radcliffe en The Night Sweets. Ja. Die, die, die, die. Ja. Nou, leuke plaat gewoon. Lekker swingend. Ja. Lekker vrolijk en zo. Aansteegelijk ook. Ja, ja, ja. Oeh, dat is een mooie piano dit. Maybe I didn't love you. Willie Nelson. Quiet as often as I could have. You were always on my mind. And maybe I didn't treat you Quite as good as I should have If I made you feel second best You did you Girl, I'm sorry I have You were always on my mind You were always on my mind And maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I that you're mine Little things I should have said and done I just never took the time When you were all was dat. you were always on my mind. zo ook bekend versie van Elvis Presley, maar ik vind deze toch mooi, hoor. En het is 5 Seconds of Summer, jawel! Na, na, na, na, We vliegen eruit, Toet. Fly away. <laughs> Rock'n'roll! <and> <laughs> Lekker! seconds. Off fences. Ends of Summer was dat. Uh, lekker liedje, lekker uh, vrolijk ook weer. Lekker gezellig op deze zonnige vrijdag. En geniet er maar van, want het is voorlopig de laatste zonnige dag... als ik het begrepen heb. Want het weekend wordt het een, een stuk wisselvalliger. En dat blijft volgende week ook zo. Dus uh, we hebben nog even genieten van deze... Echt wel? En huh? ja, Zeker weten. Ja, zo is dat. Dit is Wild Cherry. Yeah, awesome. Nou, stonden de tafels aan de kant, jongens. Kom op, swing it out. Play that funky music, baby. Play that funky music. play that music. Play that funky music. Play that Ja, ja, play that funky music. En weet je wat ik doe? Nou, ik, ik, doe het nog, ik doe het nog een keer. Ja, ik doe het nog een keer. Ik doe, ik doe het gewoon nog een keer tot besluit. We zijn er bijna mee begonnen. Uh, dus uh, ik ga er ook mee eindigen. Ja, dat vind ik nou gewoon leuk om dat te doen. Voor de mensen die het gemist hebben om, eh, om even over tien. Draai ik hem nog één keer. Voor die mensen die hem gemist hebben. Nieuwe single van Anouk ging hier in première vanmorgen voor CFM. Dominique. Je staat in de douche en je kijkt me aan. Ik voel ik ben verliefd. Oh baby, wat heb je me aangedaan? Nee, ik wil dit niet. Ik wilde los lekker, laten maken. Is het. Nieuwe single van Anouk We draaiden hem uh, al eerder in het programma Maar ik wilde de mensen die dat misschien gemist hebben er Toch nog van laten genieten ja, Zo ben ik Prachtig liedje, het heet Dominique Het is heel persoonlijk Het is in het Nederlands, het klinkt lekker Nou, kortom Ze zal er wel weer mee scoren Ben ik niet bang voor Goed, nou doet het, zit erop voor vandaag. Ja, het is echt voorbij gevlogen weer, hè? Ja, ja, maar ja we hadden het ook heel druk vandaag. Ja, weekend. ja, veel geweld, veel dingen. Heel ja, veel, veel, veel, veel heel leuke veel dingen. Veel, veel, veel, leuk. Ja, dat is allemaal waar. Goed, ik ga eruit, of we gaan eruit en uh, we gaan mooi weer in. En uh, ik zou zeggen, uh, super weekend. fijn weekend, ja, ja. Jullie ook en wij ook, En iedereen. <laughs> uh, tot tot mij tot dinsdag. Ja, dinsdag ben ik er weer. Dag.